Negen uur. Doral Megens met het NOS-journaal. Filmproducent Harvey Weinstein moet ook in Los Angeles... terecht staan voor seksueel misbruik. De OM heeft hem in staat van beschuldiging gesteld... juist op het moment dat in New York de rechtszaak tegen Weinstein begon... en wordt beschuldigd van verkrachting en seksueel misbruik. Een veroordeelde Nederlandse verkrachter staat in Bulgarije onder huisarrest... omdat hij een vrouw van 32 zou hebben verkracht... werd anderhalve week geleden opgepakt in Sofia... In Nederland kreeg hij de bijnaam Valiumverkrachter, omdat hij in 2006 een aantal vrouwen met Valium zou hebben gedrogeerd voordat hij ze verkrachtte. In hoger beroep werd het gebruik van Valium niet bewezen, werd wel veroordeeld tot vijf jaar en acht maanden cel. In 2014 en 2016 werd hij opnieuw opgepakt vanwege beschuldigingen van verkrachting in Malta en in Spanje. De NAVO roept Iran op om af te zien van verder geweld en provocatie. Een nieuw conflict is in niemands belang, zei secretaris-generaal Stoltenberg... na een spoedvergadering in Brussel. Vorige week liquideerde Amerika de tweede man van Iran, generaal Soleimani. Iran waarschuwde daarna voor een ernstige vergelding. Volgens Stoltenberg steunen de NAVO-lidstaten de actie van Amerika... en zijn ze het erover eens dat Iran geen kernwapen in handen moet krijgen. In de Chinese miljoenenstad Wuhan zijn tientallen mensen besmet met een mysterieuze longziekte. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is onduidelijk wat de oorzaak is en om wat voor ziekte het gaat. Vermoedelijk is het een griepvariant. Maar het staat volgens de Chinese autoriteiten vast dat het geen vogelgriep is. Ook gaat het niet om SARS, het virus waardoor in 2002 en 2003 700 mensen omkwamen. Verder is ook het mesvirus virus uitgesloten. Het weer is nog opklaringen, vannacht regen. Morgenochtend begint nevelig, al zijn er vooral in het westen ook opklaringen. Later af en toe zon en morgenmiddag wordt het zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fiets. Nederlanders geven van alle Europeanen het vaakst aan goede doelen. Dat is mooi.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 In 2009, 2010. En dat was het eerste jaar dat Marcus en ik daar uh, getuige van zijn geweest. Van die uh, editie. En daar speelde deze band ook in mee. En die band die schopte het tot uh, winnaars van de grote prijs van Nederland in 2010. Dus kun je nagaan dat uh, ze dus ook daar uh, het uh, voor elkaar hebben gekregen. Voor een metalband. Hè? Dus ik, ik zeg het maar eventjes. En er wordt ook stevig gegrund door onder andere Daniel van Brugge, de, de frontman van Ethereal. Ik weet niet wat, het, wat er nu gaat gebeuren met die, met die bit dat weet ik absoluut niet. Maar goed, de tweede compilatie gaat vandaag plaatsvinden van de voorrondes van de Roboc. Dan wordt de tweede voorronde. Het woord is aan PP Fischer.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 Thank mm -hmm. you.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 Hoe is het muzikaal gezien in Alkmaar? Is er een muziek Ja, het is best wel heel leuk. Eigenlijk een paar keer per jaar spelen we wel hier en daar op festivalletjes in Alkmaar. Zoals de laatste keer hebben we op hoe heet dat nou, Feel Good hebben gespeeld. En nog eens iets, Alkmaars' eigenste. Nee, mix is een Er is heel veel in de buurt, dus het is best wel leuk. We gaan ons streken natuurlijk. Hoe kom jij uit, Alkmaar?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 Ja, jij ja, bedankt. Ja, ja bedankt. In sync they cried to me, welcome to the machine. There's nowhere left to go except for playing dead inside Why do I stay here when I know it isn't right An echo in my head says Welcome, welcome to the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 at the wire get out of the mold I'm not a pawn I'm just a ghost now to the machine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 doesn't it?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 Goedenavond, lieve mensen. en uh, Dierenliefhebbers, zo te zien. Ze zijn eerder bij de Robacta geworden. Wij zijn al Zo leuk om ze weer eens uh, terug te zien. Jazeker.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 kasteel uh, aan ja, het ja, werken. Ja, ja. <laughs> Ik snap wat je bedoelt. Ja. Hey, je komt als het ware, met een beetje te gast en uh, je mag uh, meedoen en dat yeah. is het eigenlijk. Ja, yeah. yeah, precies. precies. Um, goed, nou ja, uh, vanavond uh, zullen we het uh, be uh, beleven. De loting is ook uh, geweest. Uh, ja. Op het moment dat dit uitgezonden wordt, spelen jullie dan als tweede, derde, vierde? Derde, derde. Als derde band. Yes. Yes. Uh, nog één ding, uh, waar zijn jullie op het uh, wereldwijde web uh, te vinden? Op Facebook <laughs> en Instagram. <laughs> als, uh,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 Ze hebben de interviews al vanmiddag opgenomen. Die doen ze terwijl wij aan het ombouwen zijn. En de, ze zenden ook alles helemaal live uit. Laat je ook even horen voor tien jaar jubileum van All The Fam. Come on! APPLAUS Trouwens, Catwise, binnenkort nog optredens in de buurt? Of? Uh, niet dat ik weet. Wat weet je wel? Nee, nee, nee. Geen, ik... Totaal onwetend, echt. Rob, wacht daar wat? Dacht ik. Finale, ja, ja, ja, dat is een uh, mooi antwoord wat ik al vaker te horen merk. Uh, alles over deze band natuurlijk ook kun je te weten komen via het wereldwijde web, sociale media, etc. Spotify ook of. Uh...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 That is so-